opnieuw bewolkt en zacht met een kleine kans op regen. En het wordt gemiddeld 9 graden. Dit was het NOS Journal. BeachNet, Beachnet in de Straat bestaat nu al meer dan 5 jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. BeachNet. Daar kun je terecht voor al je computerproblemen. Alle hardware en accessoires.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 Should be mm. when love gets in the way. stay in the night, I come to steal with stealth in the night. You got the sugar. Each your top, is select ta ta ta ta ta ta ta ta ta www.zfmzandvoort.nl Yeah. Yeah, right. Starlight, starlight in your eyes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 Is het mijn dag. Het is mijn dag. It is mijn dag. Het is mijn dag. Want vandaag kan ik alles. Ben ik sterker dan PA Vandaag ben ik de Guus geluk. Vandaag zit alles mee. Want nu heb ik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 Echt horsk, lachje. Het is mijn dag. Stel hem aan, m'n dag. Mul. 19, serieus. Het is echt mijn nee, dag, serieus. Het is echt mijn dag. Het is mijn dag. Echt horsk, Zie of wel. and <laughs>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 In steden rond de Libische hoofdstad Tripoli wordt nog altijd gevochten. In Zawiya, 50 kilometer ten westen van de hoofdstad... zouden militairen hebben geschoten op tegenstanders van het regime. Een ooggetuige zei tegen Al Jazeera dat er mogelijk 100 doden en 400 gewonden zijn. In de buurt van de tweede stad Benghazi... hebben betogers belangrijke oliebedrijven in handen gekregen. Dat meldt persbureau Reuters. Ook in de stad Misrata, op 200 kilometer van Tripoli, zijn gevechten. Ook daar zouden doden zijn gevallen, maar het is onduidelijk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 Staatssecretaris Bleker heeft excuses aangeboden aan PVV-leider Wilders. Gisteren zei Bleker dat hij niks van de PVV moet hebben. Ook zei hij dat hij walgde van het hoofddoekjesgedoe. Vanmorgen heeft hij Wilders laten weten dat hij te algemeen over de PVV heeft gepraat... en dat hij het alleen over standpunten had moeten hebben.